Door de splitsing is Soudaan niet meer het grootste land van Afrika. Dat is nu Algerije. Zoutproducent Frisia mag zout gaan winnen onder de Waddenzee. Nu gebeurt dat alleen op het vasteland. Minister Vragen heeft groen licht gegeven voor de winning van zout in het gebied Havenmond, zo'n drie kilometer uit de kust bij Harlingen. De betrokken gemeenten zijn tegen nieuwe winning onder het vasteland, omdat daardoor de bodem daalt. Toch duurt het volgens Vragen nog tien jaar voordat Frisia alleen nog maar in de Waddenzee zout wint. Prins William en prinses Kate zijn begonnen aan een driedaags bezoek aan Californië. Na een rondreis door Canada kwamen ze aan op de luchthaven van Los Angeles. Het is de eerste officiële buitenlandse reis van William en Kate. Het weer, eerst buien, maar aan het einde van de middag wordt het vanuit het westen droog bij een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. Opruiming bij Expert en we verpletteren de prijzen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 Vrijbuiters met een vleugje vinnigheid, een ruime scheut passie... een portie energie, een fikse dosis creativiteit... een tikkeltje geldingsdrang en een zachte afdronk. Onze tweede cocktailshaker is Jacqueline Lampen. Meisje Lampen kwam op 9 mei 1962 ter wereld in Velsen. Jacqueline had een goed stel hersens. Na de middelbare school studeerde ze aan de Universiteit van Amsterdam... en legde hiermee de basis voor een zeer succesvolle carrière in het bedrijfsleven. Ze was directeur van een groot uitgeversconcern... toen ze in 2004 de overstap maakte naar de non-profit sector. Sindsdien is deze daadkrachtige dame directeur van de Nederlandse tak... van de Afrikaanse gezondheidsorganisatie AMREF Flying Doctors. Het nachtvluchtenteam verheugt zich op een inspirerend uurtje. Goedemorgen en welkom Jacqueline Lampen. Goedemorgen. We hebben net al een heel kort stukje chic Le Freak gezongen. Het is een beetje uit onze tijd, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. 1962 ja. geboren en dan ja. doe je zo'n beetje in 1979 je eindexamen. 80. 80. Nee? Ja, waarschijnlijk Tachtig. heb jij op het atheneum gezeten. Dat duurt ja. zes jaar of gymnasium. Ja. Ja. Ik ja. deed HAVO, ik was wat luier en daar doe je dan vijf jaar over. Ja. En uh, zat voor de rest in de sportschool. Dat zie je er nu ook niet meer aan af, <laughs> maar toen nog wel. Ja. Laten we eens even um, aan het begin beginnen... Uh, pittige karakters. Wat is er pittig aan jouw karakter, Jacqueline? En heb je een pittig karakter? Ja, dat moet je aan anderen vragen. Ik vind het altijd uh, zelf wel meevallen. Maar ik denk, uh, het pittige van mijn karakter is dat ik uh, nooit de gebaande uh, paden kies. Ik zoek altijd uh, naar uh, iets avontuurlijks of iets anders of iets nieuws. En dat is uh, niet bewust, maar dat zijn gewoon de dingen die me aantrekken. Zijn er momenten geweest waarop je dan inderdaad misschien makkelijk voor een gebaand pad had kunnen kiezen. Want soms ko komt dat ook niet voor... Hè? dat die gebaande paden er zijn om te kiezen. Um, nou, er zijn denk ik wel momenten. Alleen het is bij mij nooit een keuze geweest. Dus uh, als je terugkijkt, denk ik wel... goh, waarom, waarom heb ik altijd die weeg gekozen? Um, en, uh, maar op het moment dat je... of in ieder geval geldt dat voor mij... op het moment dat je... Leeft en staat voor uh, iets, dan, is het, uh, dan volg ik altijd mijn intuïtie, ook mijn gevoel. En uh, ja dan kom ik eigenlijk uh, ja, toch altijd weer op iets wat anders is dan anderen. Ook zo'n overstap van uh, de, uh, nou ja, het bedrijfsleven naar. Uh, de, de maatschappelijke sector kreeg ik heel vaak te horen van mensen van jeetje wat goed en dat durf ik niet. Uh, en dat, dat zou ik eigenlijk ook moeten doen, dat soort dingen. Ik heb mij niet gerealiseerd dat dat niet het gebaande pad is. Maar als je achteraf terugkijkt is dat wel een opmerkelijke keuze. En heb jij je wel gerealiseerd dat er durf voor nodig was, zoals anderen dat althans categoriseren? Nou, ik denk dat dat een beetje uh, een ander aspect van mijn karakter, pittige karakter is. Dat. Uh uh, ik ben uh, niet risicomijdend. En um, ook dat, dat weet ik zo langzamerhand. Want dat heb ik in, uh, in mijn leven wel gezien. Maar als je het hebt over sporten... of als je het hebt over inderdaad de keuzes in het leven... Dan, uh, dan denk ik niet aan risico's. Dan ga ik gewoon en dan doe ik ook weer de dingen die mij aantrekken. En dat heeft altijd iets te maken met avontuurlijk. Uh, ja, ja. Dus het is niet een keuze, het is wat mij trekt... Zoek je ook het gevaar op? Hè? Dus, dus, dus op het randje proberen te nou, leven? ik zoek niet het gevaar op. Alleen het gevaar trekt mij. Dus ik heb wel, uh, als je kijkt naar mijn sporten... dan zijn dat wel sporten geweest waarvan uh, anderen altijd zeiden... Wat neem, je voor, wat neem je veel risico's? En de manier uh, waarop ik ben gaan reizen... Uh, ja, dat is ook in mijn eentje als vrouw uh, overal... Uh, uh, niet het gevaar mijdend. Ik vind het wel grappig weergegeven. Ik zoek het gevaar niet op, maar het komt naar mij toe. Ja, dat is nou, eigenlijk wat je zegt. Ja, dat is nou ja, het, of het trekt, trekt mij. mij weet je, een um, heleboel. Ik ben, uh, daar moet ik altijd even over nadenken, ik ben 49 inmiddels. Zijn er zijn natuurlijk best veel fietsende vrouwen uh, van 49 in Nederland. Um, dat zijn over het algemeen racefietsende vrouwen. En ik, te, mij trekt dan dat mountainbiken, uh, heuvels op heuvels af in Limburg, wat altijd weer meer gevaar met zich meebrengt dan racefietsen op de weg. En racefietsen op de weg vind ik ook saai. <laughs> dus het is niet zo dat ik bewust kies voor het gevaar... maar juist die uh, avontuurlijke dingen, die trekken mij meer. Op de een of andere manier zit er in degene iets... waardoor je net iedere keer dat stapje verder wilt. Ja, doen. ja, ja. ja. We gaan even ja. nog uh, verder langs die uh, opmerkingen in uh, de introductietekst. Uh, een bevlogen vakvrouw, ja, dat kunnen we toch wel zeggen. Ja. Dokter Anders, las ik, ja. begonnen ja. inderdaad uh, in het bedrijfsleven. Ja. Uh, um, op welke wijze heb je gekozen voor het, het, het type studie wat je wilde volgen? Kun je dat nog herinneren wat jou daarin geleid heeft? Je ja, ja, begint dat... meteen mee waar ja, te kijken. Ja, ook. omdat dat uh, ook daar weer is, het eigenlijk niet... Uh, een keuze geweest... Um ik uh, kom uit een gezin uh, met twee artsen. Mijn vader was arts, mijn moeder was arts. En uh, nou ja, daar gingen natuurlijk aan tafel ook uh, de gesprekken over. Uh, welke patiënt heb jij vandaag gehad? Welke patiënt heb ik vandaag gehad? En wat zijn we allemaal tegengekomen? Dus wij zijn uh, als gezin uh, echt opgevoed in een medische wereld. Dus uh, ik kon uh, redelijk uh, goed leren. Dus ik uh, heb uh, uh, inderdaad beta gedaan. En voor mij was uh, de studie uh, geneeskunde heel normaal. Uh, maar op het allerlaatste moment dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Uh, en uh, laat ik eens wat leuks gaan doen. En toen ben ik Frans gaan studeren. En uh, ik heb wel getwijfeld, dat eerste jaar zal ik weer meeloten. Uh, maar ik ben gewoon uh, Frans blijven doen. En eigenlijk was dat omdat dat een leuke studie was. Plus, ja, niet een studie waar je heel hard mee moest werken. Dus ik had voldoende ruimte om allerlei andere dingen te doen. Uh, toen heb ik in mijn studie wel al een uitstap naar Afrika gemaakt. Ik heb mijn scriptie geschreven over uh, het uh, onderwijs in Mali... Uh, West-Afrika. En uh, nou, toen stond ik met een uh, papiertje in mijn zak... stond ik ineens op de arbeidsmarkt eind tachtiger jaren. Dat was helemaal niet zo'n goede arbeidsmarkt. Dus toen ben ik als secretaresse begonnen. Ik had al tijdens mijn studie mijn, uh, mijn uh, hoe zeg ik, dat inkomen verdiend met de secretaresse zijn. Ergens. Dus ik ben eerst begonnen als secretaresse in de uitgeverij. Want van Frans naar uitgeverijen, dat is redelijk logisch. En um, zo ben ik langzamerhand door, ik denk wel, die betrokkenheid en bevlogenheid voor datgene wat ik doe, um, ben ik uh, eerst in een commerciële functie terechtgekomen en toen een uh, marketingfunctie. En zo langzamerhand van eerst de staatsuitgeverij naar de VNU, uh, op de ladder uh, naar boven. Uh, en uiteindelijk geëindigd als uh, directeur in, uh, in Italië. En hoe is dat om als vrouw zijnde dan die ladder te beklimmen? Moet je daarvoor andere dingen doen dan dat? mannen die ladder beklimmen? Of vind jij dat wel meevallen? Daar heb ik altijd pittige discussies met andere vrouwen over. Eh, omdat ik het misschien inderdaad wel bagatelliseer. Uh, ik ben ook daarin gewoon wel mijn eigen gang gegaan. En uh, heb heel veel massel gehad bij VNU uh, met een aantal sponsoren. Een aantal uh, bazen die, uh, die vonden dat ik goed werk afleverde. Um, en dat heeft mij verder gebracht. Ik heb wel wat gekke dingen meegemaakt. Uh, op het moment uh, dat ik directeur werd, kreeg ik toch echt wel de vraag... Uh, of niet de vraag, want dat kan niet, maar toch wel mee dat het heel belangrijk was dat ik die jaren echt fulltime zou blijven werken. En, um, Kortom, niet kinderen gaan baren en dan geen half Geen kinderen nemen. krijgen en geen relaties in het bedrijf beginnen. Dat waren wel de boodschappen die ik meekreeg. Uh, dat zal een man niet zo snel uh, meekrijgen als boodschap. Maar goed, dat zijn voor mij niet uh, heel belemmerende zaken geweest. Uh, wat ik wel denk is dat ik als vrouw sneller ben gaan nadenken over wat trekt mij in het leven wat, en waar wil ik een bijdrage aan leveren. Dus voor mij was het al toen ik naar Italië ging de vraag van goh wil ik binnen zo'n groot concern omhoog blijven gaan en hoe hoger je komt des te minder jezelf bepaalt waar je naar wat je volgende stap wordt. Of wil ik toch meer uh, mijn uh, carrière in eigen hand nemen? Ja, sorry, ik het... onderbreek je even. Want je ja? zou ook kunnen denken dat het andersom is. Namelijk dat hoe hoger je komt in de organisatie... hoe meer je die beslissingen naar je toe kunt trekken in plaats van... Op dat niveau zat ik nog niet. Uh, dat is natuurlijk. Hè, de, uh, it, op een gegeven moment heeft. heeft uh, uh, een bedrijf gewoon voor jou. ziens uh, een aantal stappen. En dus de spoeling van vers, uh, beschikbare banen wordt steeds dunner. Dus uh, dan gaat een bedrijf eerder bepalen van, nou ja, zij is goed en we willen haar op een andere... of we willen haar toch op allerlei vlakken breed uh, zich laten ontwikkelen. Uh, na deze functie is misschien die functie van belang. Maar dat keurslijf heeft minder. jou dus uh, snel uitgedaagd op nadenken over volgende stappen, maar dan meer vanuit je eigen optiek. Dat keurslijf, uh, maar ook het feit dat ik gewoon die maatschappelijke betrokkenheid miste. Dat heeft ook te maken met uh, de financiële crisis. Ik uh, zat, uh, ik ging naar uh, Italië eind 19, uh, 1990. Zat uh, dus vanaf 2000 uh, daar echt in, in, uh, in het management. En uh, 2000 was een topjaar, maar 2001 uh, kwam de financiële crisis om allerlei redenen. De markt stortte in, de torens stortten in, uh, van alles gebeurde er. En uh, toen moest ik een bedrijf wat uh, net uh, ge eindeloos gegroeid was, moest ik uh, gaan reorganiseren. En niet één keer, maar iedere keer uh, omdat het telkens maar weer slechter ging. En dus die, het een, ene, dat ik zelf wilde bepalen wat ik wilde gaan doen, maar vervolgens het andere, uh, namelijk dat ik de maatschappelijke betrokkenheid miste. Want al die reorganisaties, die gaan om nummers, die gaan niet om mensen die al die jaren zo'n bedrijf hebben opgebouwd. Dat waren voor mij de redenen om. Uh, nou ja, naar een hele andere sector over te stappen. En um, wat voor mij, uh, wat, wat mijn sterke kanten in het bedrijfsleven was, was business development. En op het moment dat je in een financiële crisis terechtkomt met een bedrijf, doe je niet meer aan business development, dan doe je eigenlijk aan behoud. En dat miste ik. En, en toen heb ik heel bewust bedacht, uh, van, nou ja, waar kun je nog... Uh, iets ontwikkelen. Waar kun je, als ik het business development noem, uh, vinden mensen dat altijd heel zakelijk klinkt als je het over ontwikkelingswerk uh, hebt. Maar ja, daar en wat gaat ik er wel ook vaak jammer aan vind, dat is dat het uh, uh, altijd dat soort uh, Engelse termen ja zijn. Ja, dat klopt. Dat begrijp ik heel goed. Ja, maar. Um, nou, en dat, dat is ook het lastige in het vak waar ik nu zit. Alles gaat in Engelse termen. Uh, ja als ik het nou zou moeten marktontwikkelingen ja, dat heeft klinkt namelijk toch minder iets... sexy. Ja, als als sexy. Sexy. ja, ik, ja. Wou, ik wou net zeggen, het heeft iets gelikt, inderdaad. En dus Ja, ja dat, gelikt. Ja. Ja, gelikt ja. Ja. Even, ja. even terug ja. naar dat minder sexy. Um, in, in dat beklimmen van, van die ladder werd je gevraagd... op het moment dat je op die hogere functies terechtkwam... of eigenlijk medegedeeld. Nou, dan is het niet de bedoeling dat je nog uh, bijvoorbeeld uh, baby's gaat werpen... en de helft van de tijd uh, vrijneemt. Maar het is ook niet de bedoeling dat je binnen zijn huis een relatie begint... Uh, heb je je daar ook allebei aan gehouden? Aan het een sowieso, want je hebt geen kinderen. Heeft dat puur met die carrière te maken? Nee, dat heeft ook met, uh, te maken met uh, mijn persoonlijkheid en met de relatie op dat, die op, net op een cruciaal moment uitging. Dus neus, cruciaal heeft... is in jouw leeftijd. Cruciaal gezien mijn leeftijd, ja. En uh, heeft dat nou te maken met mijn carrière? Het heeft wel te maken met mijn persoonlijkheid. Ik vind, en daarom moest ik wel lachen bij die introductie... Uh, ik heb toch wel enige, uh, ik hoop gezonde dosis van bedrijf, of, uh, bewijsdrang... Ja, inderdaad, dat ja. staat erin. <laughs> Een vleugje ja. vinnigheid, een ruime scheut passie. Een fikse dosis creativiteit en een tikkeltje geldingsdrang ja. staat hier. Maar dat oh ja, is wel een gezonde dosis. Ja. Ja. Ja. ja, ik denk wel een gezonde dosis. Maar ik wil wel echt uh, iets voor elkaar krijgen. En dat heeft natuurlijk altijd met, een, uh, ja, met, een, met je eigen persoonlijkheid ook te maken. Ik, wil, ik, ik zou nooit aan andere flying doctors hebben kunnen beginnen zonder gewoon voor ogen te hebben ik wil deze organisatie nog beter op de kaart zetten. Amra Flying Doctors mag heel blij zijn met Jacqueline Lampen. En wij ook hier op Radio 1 benachtvluchten. Maar wil dat dan zeggen uh, dat wanneer die geldingsdrang... tot volle wasdom moet komen, dat daarbij geen kinderen mogelijk zijn? Even los van dat cruciale moment waarop het misging. Je kunt natuurlijk altijd nog op een holletje ergens zaad halen. Ik noem het maar even heel... Uh... Ik geloof, ik geloof dat het heel goed mogelijk is. Ik weet niet zeker of ik dat kan. Want uh, die, die uh, betrokkenheid van mij die is wel uh, 24 uur per dag. Dus als ik nu kijk... Hè, ik, uh, we hebben het heel druk gehad de afgelopen zes maanden. Uh, dus ik heb geroepen in juli neem ik tijd voor mezelf ga ik vroeg naar huis. Uh, dat krijg ik niet voor elkaar. Omdat ik altijd bezig ben met nog even iets extra's. En... Um, dat ik denk dat dat ook, uh, dat, ik, dat uiteindelijk me dat meer heeft, uh, of dat meer mijn leven heeft bepaald dan de wens uh, om kinderen te hebben. Gaat je dan nog opbreken dat je zelf ten aanzien van je verantwoordelijkheidsgevoel geen enkel moment pauze kunt inlassen? Het is niet alleen verantwoordelijkheidsgevoel, hè? het is ook passie. En uh, ik denk dat ik uh, uiteindelijk dat wel goed uh, kan managen. Ik heb het soms ongelooflijk chaotisch druk, hectisch druk. En uh, laatst zei iemand tegen mij, het is, het is prachtig om te zien. Want je kunt ook zien dat je op dat soort momenten gewoon exceleert. Uh, soms is het op het randje, hè? Dat, dat, maar dat weet, dat weet ik. Dus ik denk dat ik daar wel uh, redelijk mee kan spelen. Maar, hoe hoe uitziet dat randje? Nou, er moet niet iets in mijn privéleven gebeuren, want dan uh, wordt dat randje ineens een, een grote rand. Dat merk ik heel bewust. Als ik uh, veel energie in mijn werk stop en, en uh, nou ja, uh, maar doorga en er gebeurt iets in je privéleven, dan, uh, ja, dan heeft dat direct... Een ander effect. Je kunt alleen maar dat soort dingen doen... als je vanuit je privéleven uh, nou, de energie op een makkelijke wijze weer terugkrijgt. En wanneer er mensen in je directe omgeving zijn... neem ik aan, tenminste, die jou die energie ook aanreiken. Ja. En jou erin steunen. In en mij erin steunen, in die want dat is ook belangrijk. Hè? Ja, dat is ook belangrijk. Als je ziet, uh, uh, het is heel belangrijk dat mijn partner, mijn familie... en mijn vrienden, mijn echte naaste vrienden begrijpen hoe ik in elkaar zit en uh, uh, zien dat ik het doe vanuit passie en bevlogenheid en dus ook uh, uh, niet altijd uh, beschikbaar ben. Ik, ik ben heel trouw, dat wel, ook in vriendschappen heel trouw, maar ik ben ook wel veel afwezig. Even naar de familie in je directe omgeving waarvan je die steun ook ondervindt. Uh, jij kwam uh, ter wereld in 1962. Prachtig bouwjaar, kan niet anders zeggen. Dankjewel. 9 mei hè, was het. <laughs> 9 mei, ja. ja. Uh, wat, in wat voor gezin ben jij? Uh, ja, inderdaad, je ouders waren allebei uh, arts dan. Dat is duidelijk. Dat heb je eerder in het gesprek aangegeven. Maar broers en zussen, een lekkere ruim gevulde tafel. Een heel ruim gevulde tafel. Uh, vijf broers en zussen. Heel mooi verdeeld. Uh, drie meisjes, drie jongens. En uh, allemaal met een hele grote mond. Dus, uh, uh, nou ja, zeer, uh, uh, ja, zeer gezellige uh, uh, gezin. Met uh, inmiddels allemaal, uh, ja, allemaal partners en uh, een aantal met kinderen. Een aantal, dus ook niet allemaal? Nee. nee, en dat is, uh, ja, dat is gek om te merken. Maar de, mei de, de meisjes uh, hebben geen kinderen en de jongens hebben wel kinderen. Dat is heel ja. bijzonder. Ja. Heb je het daar wel eens met je ouders over gehad? Allebei arts, dus die hebben wel wat kennis op dat gebied. Dit heb ik eigenlijk nooit met gebied. mijn ouders besproken... maar wel een keer uh, met een van mijn twee zussen. En uh, ik denk dat daar wel wat in zit. En wat dan? Uh, als je kijkt naar mijn moeder, dan is dat ook een hele bevlogen... Uh, vrouw die altijd uh, iets heeft willen neerzetten en willen bereiken... In het leven. En um, zij heeft uiteindelijk toch in die tijd uh, prima carrière gehad, maar zelf het gevoel gehad dat zij niet de carrière heeft kunnen hebben die ze had willen hebben. Omdat op dat moment gewoon meer uh, in de verwachting lag dat je kinderen kreeg. Nou, letterlijk en figuurlijk in de verwachting. Ja. Want ga hem eraan staan, ja. zes op een rij. Ja, ja, hè? ja, ja, ja. ja ik vind ja. veel. En, en, <lacht> en dat G. -punt, ja, ik vind echt veel. G. -punt, a. -punt, m. -punt, lampen. <lacht> Waar staat dat voor? Is dat nee, katholiek, vier, en vernoemd? Het is Jacqueline Gertrudes Adriana Maria. Oh, zo, op deze manier. Dus g. Ja. A. M. Lampen, Zo sta je vermeld bij Amref Flying Doctors. Als oh, ja. Dit is onze okay. directeur. Ja, zeker dus heb... anders. g.a.m. Ja. Ik kom uit een uh, uh, katholieke familie. Uh, beide ouders uh, zijn katholiek. En uh, uh, dus daar uh, komen de vele voornamen van. Maar verder heb ik ben naar mijn uh, uh, oom uh, vernoemd. die. Uh, uh, hoe, werd dat, hoe, hoe noem je dat eigenlijk? Die op dat moment uh, priester werd en naar uh, Indonesië ging. Uh, Truus uh, was mijn grootmoeder. Daar komt Gertrudus vandaan. Adriana, dat is al een, een bijzonder verhaal. Adriana was mijn tante, of is nog steeds mijn tante, Tante Ad. En ik hoop dat ze nu luistert. Maar uh, die uh, was bij uh, mijn geboorte aanwezig. En gelukkig maar, die was verpleegkundige. Uh, en heeft ook in Marokko gewerkt. En ook een gezonde dosis uh, daadkracht. En mijn geboorte ging niet goed. Dus zij heeft uh, uiteindelijk uh, heel snel gehandeld. Waardoor ik nou ja, uh, de gezonde dame ben die ik nu ben. En dus heeft mijn moeder haar uh, ook nog snel uh, vernoemd uh, in mijn naam. Dus het, de bedoeling was drie letters, uh, maar het zijn er vier geworden. En Maria was mijn uh, peet-tante. Uh, volgens uh, goed uh, katholiek gebruik uh, heb je peetouders. En dat was tante Maria. Ja, Peterouders, en peet en een tanten ja, En die ja. zijn dan aanwezig bij de doop. Ben je ja. ook gedoopt met ja, zo'n bak koud gedoopt. water? Ja. En dan ja. Ja. Vervolgens ja. ga je je heilige communie doen. En dan het ja. heilige vormsel. Heb je allemaal gedaan? Ik heb zelfs het heilige vormsel uh, gedaan. Uh, maar we hebben ons allemaal uitgeschreven uit de katholieke kerk. Uh, Is dat ingewikkeld overigens? Om die ja, procedure dat vind ik wel. Ja, je moet er echt iets voor doen. Je moet er echt. En ik weet dat ik toen ik in Amsterdam kwam wonen in 1980 nog wel eens bezocht werd door iemand van de Katholieke Kerk. En toen al had aangegeven van nou, ik ben helemaal niet, uh, ik geloof niet. Uh, uh, dus ik wil me uitschrijven. En dat is nooit gebeurd. En uh, nou ja, wij hebben ons uh, onlangs allemaal. Uh, of ik weet niet of alle zes zich uit hebben geschreven, maar ik heb me wel uitgeschreven. Dus niet alleen het opstarten van de procedure is lastig... maar ook het, uh, het afwikkelen en het ja, afronden ervan? Ja, ja je moet echt allemaal brieven sturen naar verschillende bestanden, hoe noem je dat? Ja. Instanties. Ik ga, Instanties maar, ja. ik ga maar daar toch eens een keer in verdiepen. Ja, um, ik kan het je doorsturen hoe dat moet. Ja, heel graag. Ja, niets ten nadele van de katholieke kerk of zo. Nee. Althans niet op dit moment, want dan zitten we hier over drieënhalf uur nog... als we het daarover moeten gaan hebben. Maar um, ik, ik, ik doe ook helemaal niets beleidends op dat gebied. Ik weet nog wel dat ik die, die, dat heilig vormsel... uiteindelijk vooral heb gedaan omdat je dan heel veel cadeautjes kreeg. <lacht> Ja, dat is heel inhalig, ik weet het maar. Nee, ik heb dat niet gedaan. Ik weet nog, ik ben ook... Je moest dan een paar avonden naar kategorisatie-achtig iets... Ja, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Maar dat heeft denk ik toch ook te maken met... Uh, dat ik het altijd wel interessant vind om uh, dingen te horen, te zien en te lezen. Dus ik, ik uh, ja, ik weet niet. Ik heb dat uh... En toen ook zo'n kruisje. Ja, ik vond het wel een mooi symbool. Ja. Misschien had dat ook te maken... mijn moeder heeft uh, altijd bij ons als klein kind... altijd zo'n kruisje op ons voorhoofd uh, met haar duim. Dat was echt zo'n goed. En laatst vertelde ze mij dat zij dat van haar grootmoeder... Uh, uh, altijd kreeg voordat ze ging slapen. Die woonde bij hen in huis. En uh, heeft ze ook zo bij de kinderen. Misschien vond ik dat wel heel interessant. Dat, dat vind ja. ik ook wel weer een mooi overblijfsel. Omdat je het dan heel erg persoonlijk maakt. Ja. ja. Nieuwe ja. kleren hè, kreeg je ook wanneer je dan... Uh... Ik niet. Want oh. ik was de tweede in uh, de meisjesrij. En uh, dat was mijn grote frustratie bij uh, de heilige communie. Dat ik de jurk van mijn zusje aan moest. En... Uh, dat was een witte jurk, terwijl ik net op die rand zat... dat alle meisjes uit mijn klas hele leuke gekleurde jurkjes aan mochten, En ook allemaal kort. En ik had hem tot nou, op of net over de knie. Dus het is dus echt mijn frustratie. En je gebleven. moeder was arts en niet creatief genoeg om dat even in een verfbasje te gooien. <lacht> nee. Ik was heel praktisch. Ik koos voor spijkerkleding bij het Heilig Vormsel... want dan kon je dat daarna ook nog lekker doordragen. <lacht> Ja, nou ja. Um, goed, het is vier minuten voor <laughs> half zeven. Op Radio 1 benachtvluchten. Ik ben in, in gesprek met de directrice, of directeur moet ik zeggen. Hè? Dir directrice klinkt ook weer zo. Ja, maar ja, ja we, het, we hadden het net ook over dat business development. Ja, in dat zakelijke leven heb je wel een aantal van die dingen die je niet zegt. Ik weet niet, ik vind directrice ook niet zo nee. goed klinken. Maar het waarom, is een vervrouwelijking het? van ja. iets waarvan je zegt... ja, dat kan ook toch het ja. mannelijke woord ja. zijn. Ja. Ja. Directeur van Amref Flying Doctors. Wij gaan even terug naar jouw geboortedag, Jacqueline Lampen. Want dat was op 9 mei 1962. Wat wij altijd doen, is dat wij in het Nederlands Archief... voor beeld en geluid op zoek gaan naar een fragment uitgezonden precies op die geboortedag... toen het dus bijna misdreigde te gaan. En jawel, we hebben wat gevonden. En het is ook heel bijzonder. Het is een fragment uit het commentaar door uh, Frans Blets... over terreur door de OAS in Algerije. Dus we gaan terug naar jouw geboortedag, 9 mei 1962. De Fransen staan in Algerije voor een moeilijke keus. Hier is Frans Blets... Om één uur vandaag waren in Algiers elf moslims door de OAS vermoeid. Dat betekent een kalme dag in vergelijking met gisteren... toen elk kwartier een aanslag werd gepleegd. Elf doden, een kalme dag. Daaruit blijkt wel in welke helse terreur de Algerijnse steden liggen. De Franse ministerraad heeft vandaag nieuwe beslissingen genomen... om de orde in Algerije te handhaven. Maar iedereen is het erover eens dat de toestand nu snel onhoudbaar wordt... Zowel voor de Franse regering, die tenslotte verantwoordelijk is... als voor de FLN-leiders, die ook rekening moeten houden met hun ultra's. Tot nog toe heeft premier Ben -Kedda de eenheid... of in elk geval de schijn van eenheid in de FLN weten te behouden. En tot nog toe hebben de FLN-chefs in Algiers en Oran... de woede van de moslims kunnen bedwingen. Maar elk ogenblik kan dat uit zijn. De menigte gromt met elke aanslag groeit de haat... en de lang gevreesde door de OAS gewenste uitbarsting staat voor de deur. De moslims de OAS laten bestrijden... zou waarschijnlijk een snel einde betekenen van het geheime leger. Maar het zou waarschijnlijk ook het einde betekenen... van de kans op samenwerking tussen Europeanen en moslims in een nieuw Algerije. En het zou zeker moeilijk te aanvaarden zijn voor het Franse leger... Daarom lijkt als de toestand niet binnen enkele dagen verbeterd... inschakeling van de ALN in een of andere vorm... en dan liefst in samenwerking met Frankrijk toch onvermijdelijk. Dat is niet prettig voor de Fransen. Maar deze week is de week van de keuze. De keuze die gedaan moet worden voor het onherroepelijk te laat is. De berichtgeving op 9 mei 1962. De geboortedag van Jacqueline Lampen. Directeur van Amref Flying Doctors. Hier bij ons, de gast bij nachtvluchten. Opmerkelijk een uh, fragment over Algerije. Jij mag uitleggen aan de luisteraar waarom dat opmerkelijk is. Nou, trouwens, ik heb een aantal redenen waarom ik het opmerkelijk vind. Maar uh, mijn partner is uh, getogen in uh, Algerije. Van Franse nationaliteit. Maar die zat midden in deze... Uh, deze tijd in, in Algerije en heeft dit aan den lijf ondervonden. Hij was uit een christelijke familie en uh, heeft ook Algerije... met de familie moeten verlaten en is naar Frankrijk gegaan. Dus dat, dat, is, dat vind ik opmerkelijk. Maar ik vind het ook opmerkelijk omdat dit nu ook speelt in zuid soedan En zuid soedan is uh, vandaag uh, onafhankelijk geworden... Uh, maar wat je ziet in, in zo'n land als zuid soedan en ook in dit bericht wat je eigenlijk hoort... is hoe, hoe die landen verscheurd zijn. Ver, uh, ik denk uh, verscheurd zijn door kolonialisme. Verscheurd zijn door de verschillende religies. Uh, en hoe heftig dat soort uh, bewegingen zijn. Dus ik, ja, ik vind dit een heel opmerkelijk uh, uh, uh, fragment. Ja. Ja. Ja. ja, Ik vond het ook heel bijzonder dat dat nou precies op ja. jouw geboortedag ja. Ja. Is, is uitgezonden. Ja. ja. ja. Goed, um, ja. Meisje Lampen groeit op, Meisje Lampen gaat studeren... en inmiddels weten we dat je dus uiteindelijk voor die uh, studie Frans uh, gekozen had... ondanks het feit dat je beide ouders uh, arts waren... Um, dan komt inderdaad het moment, en je hebt het al een beetje aangegeven... je bent werkzaam in het bedrijfsleven... en toch ervaar je daar te weinig maatschappelijke betrokkenheid... waar je zelf dan uh, iets mee, mee kunt en waar je een stempel op kunt drukken... maar waar je ook zelf je, je voldoening uithaalt waarschijnlijk. Dan komt dat moment om die beslissing te nemen... om bij een non-profit organisatie te gaan werken. Kun je uitleggen wat de weg is naar die beslissing toe... Ja, dat denk even, ik. Even vanuit je gevoel, hè? Ja, dat denk ik wel. Maar dan moet je ook weer teruggaan naar Meisje Lampen. Uh, ik uh, ben altijd wel maatschappelijk betrokken geweest. Dus uh, ik was al als kind uh, ranger bij het Wereld Natuurfonds. Ik had op de middelbare school met een paar uh, klasgenoten een perns uh, kind. Uh, en daar waren we heel erg mee bezig. Een brief aan het schrijven, cadeautjes aan het sturen. En uh, ik ben uh, als student heel actief geweest voor Amnesty. Dus het heeft wel ook in mijn. Uh, ja, in, in mijn. Uh, het hoort bij mijn persoon. En. Uh, nou ja, in dat bedrijfsleven heb ik eigenlijk uh, gewoon een carrière gemaakt. En uh, heerlijk, lekker verse koffie. Uh, uh, carrière gemaakt, stappen gemaakt, uh, gewoon mijn, mijn hersenen gebruikt. En, en uh, nou ja, ook mijn, mijn daadkracht gebruikt en hoger opgegroeid. Maar wat ik al zei toen ik naar uh, Italië ging voor VNU... toen uh, knaagde bij mij dat ik niet... Zelf de keuzes maakte, maar dat ik uh, toch echt. dat er echt een pad voor mij uh, was uitgestippeld. En uh, als je dan in een reorganisatie terechtkomt. van een bedrijf, dan zie je gewoon dat het niet gaat om mensen, maar om nummertjes. En. Was dat dan ook een beetje de druppel die de Emmer deed overlopen? Ja, dat, dat je dacht, drukkel. wacht even. Ja. Ik ja. kan niet uh, op deze manier uh, mezelf. ochtends in de spiegel aankijken, bij wijze van spreken. Wanneer nou, ik hier werkzaam zou blijven? Ik, uh, ik ben. Ik weet niet zeker of dat het is, uh, maar het had ook te maken met... het gaat hier om nummers en je kijkt niet meer naar het bedrijf... waar het op gebaseerd is. Uh, dus ik moest gewoon rukzichtloos uh, dingen afkappen. Uh, mensen maar dan ontslaan, in een ander enzovoort. bedrijf, waar niet naar nummers gekeken wordt... maar wel een beetje naar mensen, maar wat nog steeds heel commercieel ingesteld is. Op dat moment was iedereen bezig met financieel rendement. En niet meer met wat is je marktpositie en hoe doe je het als bedrijf het beste... en waar zit groei en hoe kan je daarin investeren. En... Als je dan ook nog rukzichtloos die nummers aan het ontslaan bent. En dat is in Italië heel lastig. Dat is een, heel, dat is een land wat, waar de arbeidsmarkt echt gedreven wordt door de bonden, vakbonden, op een hele lastige manier. Dan, uh, dan krijg je inderdaad een soort onvrede met wat je aan het doen bent. Dus ik, ik voelde mij daar niet meer uh, thuis. En ik heb toen eigenlijk vrij rationeel uh, bekeken van uh, nou ja, waar kan je nog wel investeren in groei en ontwikkeling. En, en kijken waar je naartoe wil. En in mijn beleving toen was dat de maatschappelijke sector. Dus toen heb ik ook heel bewust gekeken naar wat interesseert me. Nou, ik heb, ik heb uh, tijdens de studie Frans een uh, onderwijsaantekening gehaald. Um, ik heb uh, ook een, een bijvak kunstgeschiedenis gedaan. En ik had dus mijn scriptie in Afrika geschreven. Dus ik ben ook heel rationeel. Ik zie me nog uh, zitten met de kranten rondom kerst. En we zitten kijken naar wat zijn er nu voor opties. Allerlei uh, brieven Gestuurd, want ik kwam terug uit Italië en ik wilde in Nederland echt mijn basis uh, weer uh, terugkrijgen. En uh, ik heb heel duidelijk gezocht naar uh, nou, een baan in één van die drie. En ik was wat naïef daarin, want ik dacht, nou ja, ik ben uh, vijf jaar of vier jaar uh, uit Nederland geweest. Ik ben mijn netwerk kwijt. Ik moet gewoon echt wel behoorlijk uh, investeren in uh, een, een nieuwe baan die ik leuk vind. Dat is natuurlijk onzin, want ik, ik had in het bedrijfsleven ge, gewerkt. Uh, gewoon goede resultaten kon ik laten zien. En, uh, dus maatschappelijke je schreef vier brieven en je werd op vier punten uh, aangenomen? Ik werd uh, 60% van de brieven, of, of 70%... kreeg ik een uitnodiging voor een gesprek. En uh, ik schrok me lam, want ik had een hele lading brieven uitgestuurd. En... Uh, ik zou nog, want dat had ik ook. Ik, ik had zo hard gewerkt en nooit was ik er tussenuit geweest. Dus ik had een jaar uh, reizen voor ogen. Dus ik ben uh, in december gaan solliciteren. Maar in januari zou ik vertrekken naar Zuid-Amerika om naar Spaans te leren en te gaan reizen. En uh, ja, dat was meer voor mij bedoeld als laat ik nou eens even die markt verkennen. Nou ja, toen werd ik dus bij heel veel gesprekken uitgenodigd. En toen heb ik bedacht: van ja, maar het onderwijs. Dat kan ik ook nog als ik terugkom. Wat zijn nou hier de echte leuke banen? Dus toen heb ik twee of drie uitgekozen uh, waar ik uh, op gesprek ben uh, geweest. En daar zat Amref Flying Doctors ook bij. En uh, die uh, waren geïnteresseerd uh, na een eerste gesprek. En toen heb ik tegen ze gezegd... ja, dan moeten jullie wel het tweede gesprek heel snel voeren... want ik ga op reis. Nou, dat vonden ze wel een... Uh, ja. Een grappige mededeling. Want de meeste mensen die zij gesproken hadden wilden gewoon heel graag die baan. En ik ging gewoon nog reizen. En uiteindelijk heb ik dus, terwijl ik net mijn cursus Spaans in Peru achter de rug had... kreeg ik via e-mail te horen dat ze mij graag wilden hebben. En of ze een, aanbieding, of een aanbod mochten doen. Maar en ik zat toen in Zuid-Amerika. Aan en de ene kant uh, vond ik dat heel erg leuk. Want ik dacht: Nou ja, goed, het is natuurlijk geweldig uh, dat ik nu een baan heb. Maar aan de andere kant vond ik het eigenlijk ook een beetje beperkend. Ik had toch alweer een baan, terwijl ik juist mezelf vrij had. had een jaar vrijheid had beloofd. Maar past dat weer niet precies bij jou persoonlijk? Ja. Dat je helemaal niet een heel jaar die vrijheid uh, zult gaan opsuipen, Omdat je heel snel weer ergens in terecht komt. Ja, dat denk ik wel. Ja. Zijn er momenten dat jij volledig onzeker ergens huilend in een hoekje zit... en denkt, nou, ik weet echt niet hoe nu verder jawel, moet? Ja? Jawel, jawel, jawel. Uh, ja, ik heb een hele lastige periode gehad uh, nadat mijn relatie uitging. In, uh... Waarom ging die eigenlijk uit, als ik dat... Uh... Nou, Gewoon ik denk ball. dat wij... Zwart-witte mag ja, vragen. Ik denk dat wij uit elkaar gegroeid waren. En uh, dat... Uh, nou ja, dat heb ik me vrij laat uh, gerealiseerd. Ik denk ook dat wij, als je nu terugkijkt... Uh, denk ik ook niet dat wij voor elkaar gemaakt waren, om het zo maar te zeggen. <lacht> en, uh, ja, want uit elkaar gegroeid, dat klinkt ook zo clichématig. Ja, Iedereen die zegt, denk, ja, we zijn uit elkaar gegroeid. En, en, en, ik, ik, ik beschrijf mezelf net als uh, zeer avontuurlijk en uh, niet risicomijdend. Uh, nou, daar moet je bij passen. Uh, met veel passie en veel inzet, daar moet je echt bij passen. En als ik naar mijn huidige partner kijk... Uh, heeft hij een aantal van dat soort uh, kenmerken ook. Hij, het is een heel ander iemand, maar hij heeft ook die ontzettende passie... die grote betrokkenheid uh, en ook gewoon gaan en weten waarvoor je gaat. En wat is binnen een relatie jouw moeilijkheidsgraad? Nou, met de huidige relatie vind ik dat uh, helemaal niet zo'n makkelijke vraag. Ah, ik, denk je wel, ik denk dat wij elkaar uh, bij de les moeten houden. Dat we niet allebei gewoon helemaal opgaan in onze eigen passie en betrokkenheid. En, uh, maar dat gaat heel goed, want ik geloof dat we dat allebei nu doen. Uh, en dat, dat vind ik het, uh, ja dat is wel voor mij, uh, dat is als je met mij een relatie hebt lastig. Je moet echt gewoon heel zelfstandig ook zijn en, en daarmee om kunnen gaan. En we moeten beide elkaar uh, op het juiste moment even weer bij elkaar trekken. Ja. En moet die ander ook heel goed kunnen loslaten wat betreft jou vrijlaten in het opzoeken van die nou ja, je zoekt ze niet op, ze kwamen naar je toe. Die, die, uh, die gevaarlijke momenten ja, of, loslaten, of dat living van die edge, meegaan. dat is dan helaas ja. de Engelse uitdrukking. Maar... Ja. Loslaten of erin meegaan, dat, dat kan natuurlijk beide. Hè? Uh, ik vind het heel leuk dat mijn huidige partner meegaat met dat mountainbiken, terwijl dat een loper is. Dat moet je inderdaad even ja. uitleggen, het mountainbiken. Maar weet je, dat mountainbiken, dat gaan we uitleggen onder het genot, want dat ga jij doen in Kenia. En... Oh ja, <laughs> Ja, dat Het is klopt. maar dat je het weet. Je moet ja. misschien nog wat kaarten kopen voor onderweg. Dat weet <laughs> ik niet. Dat ga je doen in Kenia. Maar wij gaan dan ten tijde van, uh, van het gesprek... daarover eens eventjes ook een beetje afreizen naar uh, Afrika. We gaan namelijk een cocktail shaken. Het is namelijk niet voor niks nachtvluchten zomercocktail. En uh, die hebben wij uh, uitgekozen, speciaal vanwege jouw werkzaamheden natuurlijk bij Amref Flying Doctors. Die is getiteld Out of Africa. Dus ik wou zeggen, terwijl jij even de ingrediënten opleest... dan pak ik even de spullen erbij. Maar dat is Barbara al aan het doen. Dus uh, we gaan gewoon beginnen. Maar jij mag het wel even voorlezen wat er allemaal in moet. Geweldig. <laughs> uh, even kijken, hoor. 13,5 milliliter ananassap. 7,5 milliliter vodka. Heerlijk. 7,5 milliliter safari. Uh, sap van één sinaasappel. Sap van een halve grapefruit. Twee scheutjes grenadinesiroop. Ijsblokjes, crushed ijsblokjes. Uh, hoe noem je dat? Uh, geschaafd of zo. Garnering, een schijfje ananas of een cocktailkers. En je moet een Collins glas hebben. Ja, daar wil ik meteen wat over zeggen, over dat Collins-glas. Dat vonden wij nogal uh, saai. Dat is namelijk een beetje een recht-toe-recht-aanglas. Uh, dus ik heb een, uh, een windglas genomen. Omdat ik het gevoel heb dat je wel tegen een stormpje moet kunnen... wanneer je in jouw functie werkzaam bent. Ja, dat klopt. Ook wanneer je met jou vertoeft, wellicht in een relatie. Moet je ook wel ergens tegen kunnen. Een krachtige dame. Maar, uh, dus ik heb een, een uh, windglas genomen. Geweldig. Nou, dan ga jij eten maar eens even. Uh, Ananassap heb ik al gedaan... En uh, jij hebt een goed stel hersens. Dus uh, hier, dit is 3 milliliter. Ja, ik heb een goed stel hersens. Maar iedereen die mij kent, weet dat ik een ramp in de keuken ben. Oh, dan doen we het gewoon met improvisatie. Precies. en gevoel. Uh, ja, wacht even. Je had uh, oh, ja, uh, 7,5 uh, milliliter vodka. Ik zou gewoon dus drie is, uh, van die boven precies. dopjes doen. En dan, uh, nou, drie keer drie is negen. Oh ja, nou, dat ja, is. Ja, is ietsje meer, maar dat is niet <laughs> erg toch? God. Dan ga ik even een beetje ja. crushen. Oh, Dat is wel Goed. heel leuk. Uh, fietsen inderdaad in Kenia. De Kenia Classic gaat het worden, begrijp ik. Jij ja. wil 5000 euro bij elkaar gaan fietsen met 360 kilometer. Ja, dat is veel. Ik fiets veel. Maar uh, 360 kilometer is, uh, is gemiddeld... Uh, wat is het? 60 kilometer per dag. Ja, je gaat het in zes uh, dagen doen. Ja. Ja. in uh, een heel uh, onherbergzaam gebied over uh, onherbergzame paden. Oh. En uh, dat, dat is echt. Dit is waarom ik niet goed ben. Uh, in oh, trouwens, koken. wanneer je dit geklingel <laughs> Meeste vrouwen kunnen dat heel goed. Wanneer ja, u dit geklingel ja, wilt ik... zien, dan kunt u dat even op de webcam bekijken, natuurlijk. Ik kan via de site van Jeroen. Uh, oh ja, natuurlijk. Ja. Ik kan heel veel uh, tegelijkertijd, maar niet koken. Maar goed, um, uh, het is dus echt gewoon ook uh, van uh, Nairobi, wat uh, op uh, 1700. Uh, meter hoogte ligt fietsen uh, richting de Kilimanjaro. Dus het is ook gewoon echt heel lastig fietsen. En uh, ja, ik uh, ben uh, niet hard genoeg nog aan het trainen... Maar ik ben nu helemaal gegrepen door dat uh, 5000 euro uh, werven. Want ik had natuurlijk al lang mijn familie en vrienden bij AMREF betrokken. Dus nu moet ik ineens ergens anders al dat geld vandaan gaan halen. Maar goed, dat gaat, uh, dat gaat op zich heel goed. Ik zit nu op 2500 En ik moet dus nog de helft uh, halen. En mijn collega's zijn zo aardig om mij uh, daarbij uh, te helpen. En ik heb een mensen... geweldig team uh, in uh, Leiden zitten. Dat wou ik nog even zeggen. In Leiden zit inderdaad een Nederlandse tak. Ja. Uh, want jullie hebben een kantoor in Nairobi. Dus midden... Ja. Dus, laten we zeggen de Afrikaanse bevolking zelf, zodat je gewoon, uh, laten we zeggen dicht bij het vuur zit. Ja. Um, maar hoe kunnen mensen dan die fietstocht sponsoren? Want jij gaat dan per kilometer geld krijgen of zo. Dat is overigens vers geperste sinaasappelsap die je er nu in doet. Ja, geweldig. Goed, hè? Hebben we vanochtend gedaan. Ja. Hoe kunnen mensen dat dan sponsoren? Gaan ze jou per kilometer betalen? Uh, ja, je kunt mij per kilometer of per dag of wat dan ook betalen. Uh, je kunt alles zien op de, de website uh, www.keniaclassic.nl. Kenia met een Y. Precies. En uh, je kunt mij per dag sponsoren. Of uh, je kunt ook gewoon een vast bedrag geven. Of je kunt... Uh, uh, uh, ja, inderdaad. Je kunt per kilometer, geloof ik, ook. En uh, ja, dat... Uh, dat is de manier waarop wij uh, weer op een hele andere manier uh, fondsen werven. En het leuke ervan is dat... Uh, even kijken hoor, wat is dit nou? Dat is de verse grapefruit -sap. Oh, ik dacht, oh, ja. Past ja, het ja, er ja, nog ja, in? Ja, ja, ja, ja nou, past tuurlijk. er nog in. Heb je de safari ook erbij ja, gedaan? Ja, ja, ja. Dat ja, is ja. geen ja. onbelangrijk uh, ingrediënt. <laughs> Aan jou de eer om het te gaan schudden. Oh, geweldig. Maar voorzichtig, hè. Want, um, ja. oh, kijk, oh, ja. dopje erbij. Ja. Houd het goed uh, vast, want anders dan, uh, vliegt het alle kanten op. En kunnen andere mensen die, die Kenia Classic ook gaan fietsen... Ja, om en, geld in te zamelen? Ja, het is dus een nieuwe manier van fondsen werven. Het stond ook deze week in de Volkskrant... waar wij, wij ook als voorbeeld werden genoemd. Het is een nieuwe manier en het is ontzettend leuk. Want um, uh, wij hadden gerekend op 45 mensen... en we vonden ze onszelf al heel uh, met een hamer. Ja, ja dat, heel, dat was op het uh, ijsterkrusje. Ja, heel, uh, wij vonden onszelf heel ambitieus daarin. Maar het is zo'n succes dat we bij 100 deelnemers hebben moeten stoppen. Het is heel erg leuk als je uh, uh, zoekt op uh, hashtag Kenia Classic. Dan vind je ontzettend veel Nederlanders. Om bijvoorbeeld ook een team van de RAI... Uh, die heel enthousiast bezig zijn met het uh, uh, voorbereiden... en het werven van geld enzovoort. En we zijn dus gestopt bij 100, en we, oh, sorry, 100 deelnemers. En we hebben gewoon al een aantal deelnemers ook voor volgend jaar. En uh, het is heel leuk... We gaan dus met een groep van 100 mensen fietsen, 360 kilometer. Um, en we fietsen dan langs projecten van uh, Amref Flying Doctors. Dus mensen kunnen ook onderweg zien waar Amref Flying Doctors ter plaatse mee bezig is... en hoe die projecten zich ontwikkelen. Ja. En wat gaat er gebeuren met die opbrengst? Want er zijn verschillende dingen die jullie daarmee willen gaan doen. Ja, we, wij werken dus uh, met name aan betere gezondheid voor jonge vrouwen. Omdat vrouwen in Afrika uh, ten eerste de grootste gezondheidsrisico... Lopen, maar ook uh, heel belangrijk zijn voor de gezondheid van hun kind. En wat ik altijd wel mooi vind om, om aan te geven is... Uh, of het is eigenlijk heel triest om aan te geven... maar het geeft de rol van de moeder aan... en de, de waarde van de moeder in, in Afrika. Ieder uh, Een kind in Afrika zonder moeder onder de vijf... heeft tien keer zoveel kans om te overlijden. Dus... Die moeder is cruciaal in het gezin. En wat je ziet is, heel veel zorg gaat altijd uit automatisch naar kinderen. Maar de moeder in Afrika, of de jonge vrouw in Afrika... het is ongelooflijk belangrijk dat we die gezond houden. Want die heeft een hele grote rol... Op, hè, over de gezondheid van haar kinderen. En uh, dat, zijn, dat is voor ons een thema en dat doen we op twee manieren. Watersanitatie en uh, hygiëne is voor ons heel belangrijk. En uh, de hele zorg, de hele gezondheid rondom zwangerschap en bevalling... is voor ons heel belangrijk. Daar hoort ook de zorg voor het pasgeboren kind bij. Want dat is ook heel belangrijk voor de gezondheid van de moeder. Dus uh, we rijden langs een aantal uh, projecten... waarbij we of in de dorpen zelf uh, werken aan uh, gedragsverandering... En, en echt aan het gezond houden van uh, jonge vrouwen en van hun kinderen. Um, of uh, we werken dus inderdaad aan uh, het neerzetten van uh, watervoorzieningen... Uh, en het bouwen van allerlei sanitaire voorzieningen. Want dat is een heel belangrijke combinatie. Als je geen uh, wc's hebt en je weet... ook niet hoe belangrijk het is dat je je handen wast... Uh, nadat je naar de wc bent geweest. Dan kun je uh, heel goed uh, uh, schoon water drinken, maar dan word je nog steeds ziek. Ja. Dus vandaar dat het uh, heel belangrijk is dat je altijd werkt aan schoon water... maar ook aan uh, de sanitaire voorzieningen. Ja, en daar dus gaat dan nu langs. de cocktail, daar fietsen ja. jullie dan langs. Wij gaan nu dan even ja, proosten op geval. het succes ja, in ja. ieder geval van... De Kenia Classic um, en natuurlijk het overige succes van andere Flying Doctors. Maar oh jee, je hebt jezelf al heel erg tekort gedaan. Ja, dat zie ik. Nou, ja. ik uh, ga dat meteen omruilen. Jij krijgt deze. Och jeetje. Want waarschijnlijk wil je zo meteen. Nou, we zijn er nog niet, kijk. Het komt, je vriend ook nog even kijk. laten proeven. Oh, dat komt alsnog kijk. goed. Ja. Het komt goed. Ja, ik moest Over neken. hygiëne gesproken. Ik heb nu hele plakkerige handen ja. van dit shaken. Maar goed, dat is een ander verhaal weer dan uh, Kijk, dat is precies goed gekomen. de bacteriën waarmee men daar van doen heeft. Ja, het, is, uh, nou, het ziet er fantastisch uit. Het is een, uh, ja, een beetje licht oranjeachtig. Ook wel iets wat troebel, moet ik zeggen. Is dit ja, een maar... beetje het water wat daar uh, ja. door ja. de leidingen ja. uh, stroomt? Ja. Ja. Ik denk het wel. Ja. Hè? Ik heb ja. wel eens in, uh, in uh, Tanzania gestaan en toen gaven ze. Hadden, het was heel mooi om te zien. Dan hadden ze twee flesjes, twee spa-flesjes met water. Het ene het troebele water wat ze altijd dronken en het andere het nieuwe water. En dat was inderdaad nou ietsje ietsje minder, maar wel zo'n gelige kleur ja. plus gewoon uh, de juiste kleur. Dus uh, dat was wel mooi om dat verschil zo te zien. Ja. We gaan proosten op in ieder geval uh, de Kenia Classic Proost. in oktober. Ja. Fietstocht. Ja. Prachtig glas, stormglas dus. Een uh, prikker erin met een uh, mooie rode kers. En mm. Gekleurde rietjes. Ja, want we moesten het garneren met een schijfje ananas... En Oh nee, of een cocktailkers. Dat nou, is dus een cocktail, ja, cocktailkers geworden. Mm. Dit heeft Barbara voorbereid, denk ik. geweldig. <laughs> en die mag je helemaal niet proeven. <laughs> nou, die mag straks ook even een <laughs> beetje proeven. Ik vind hem heerlijk. Lekker intens. Ietsje zuurige... ondertoon. Maar die safari uh, maakt dat dan ook weer... Uh, Leuk. Dat dat fluweel op de tong uh, tot z'n recht komt, moet ik zeggen. Leuk. Heerlijk, ja. Ze vroegen bij mij op kantoor al... Um, je bent een cocktailshaker, waar gaat het over? En ik heb helemaal niet begrepen dat ik inderdaad hier een cocktail zou maken. Erg leuk, inderdaad, nachtvlucht een zomercocktail. In de winter eten we af en toe eens wat winterkorsjes uh, met onze gasten. <laughs> maar goed. Um, Jacqueline Lampen, directeur van Amref Flying Doctors. We gaan nog even verder met betrekking tot ook de doelstellingen van jullie organisatie. Want dat is natuurlijk toch wel even belangrijk om daar dieper op in te gaan. Dit was even kort het aanstippen van, van de actie in oktober. Maar wat is, wat is de basisdoelstelling van jullie organisatie? Uh, goede gezondheid in Afrika. En dan met name voor jonge vrouwen. We zijn uh, bekend als de Flying Doctors. Uh, zo zijn we ook begonnen uh, 54 jaar geleden. Dus dat is echt. In 1957 is het opgericht ja. inderdaad. Heb in ik Nairobi. Ja in Nairobi, dat is het bijzondere. Het is echt een Afrikaanse organisatie. En wat ik merk is, uh, ik had het net over mijn uh, collega's in Nederland... maar ik heb ook heel betrokken collega's in Afrika. En dat zijn uh, mensen die heel goed opgeleid zijn... Uh, of in een medische studie of in een uh, nou, sociale studie... goed opgeleid zijn, goed uh, werk leveren... en die heel bewust kiezen om op hun eigen continent... te werken aan betere gezondheid in Afrika... En dan met name voor de groepen uh, mensen die leven in afgelegen gebieden... waar geen medische zorg is. En, uh, en bedoel je dan in tegenstelling tot hun opleiding aan te wenden... om elders uh, uh, zich te gaan vestigen en, laten we zeggen, meer geld te gaan verdienen? Ja, als je ja. kijkt. Het, het, wat ik altijd heel schrijnend vind, als je kijkt naar het aantal... Uh, Afrikaanse artsen in New York, uh, dat zijn er 5000, uh, of dat waren er een, aantal, een jaar een paar jaar geleden, 5000. Als je die weer terughaalt naar Kenia en Tanzania... heb je een heel groot probleem van de gezondheidszorg opgelost. Er zijn te weinig artsen en te weinig uh, uh, overige gezondheidspersoneel. Heel concreet, we hadden het over zuid soedan wat vandaag onafhankelijk wordt. Als je daar kijkt, dan heb je 120 artsen op 8 miljoen inwoners. Als je het vergelijkt met Nederland, wij hebben 52.000 artsen op 16 miljoen. Dus Kun je, je niet had... af en toe een beetje moedeloos worden van het eind, eindeloze geklaag wat wij hier in Nederland aan de dag weten te leggen van de wachtlijst hier en uh, de dokter had weer geen tijd voor mij, terwijl het misschien over niet al te belangrijke zaken gaat dat je denkt, Jee, maar jongens, kijk even ietsje verder dan je neus lang is. Ja, wij hebben, wij hebben het natuurlijk altijd over uh, de luxe kanten die niet goed georganiseerd zijn of waarvan wij willen dat die beter georganiseerd is. Dat realiseer ik me heel goed. En als je kijkt uh, naar uh, de keuzes waar artsen in Afrika voor staan, dat, is niet, dat komt in Nederland niet meer voor. Daar gaat het echt over leven en dood. En dan uh, voorbeeld, ik, ik was in Ethiopië en uh, dat, dat is altijd een voorbeeld wat mij nog steeds aangrijpt. Uh, werd rondgeleid in een ziekenhuis door uh, een geweldig betrokken arts. En uh, zag daar een uh, zwaar ondervoet babytje van uh, drie maanden. En euh, ik vroeg wat gaat daarmee gebeuren. En toen gaf die arts aan, daar is gewoon geen sociale omgeving voor. Als je binnen drie maanden al in deze situatie verkeert, dan is dat heel lastig. En het kind heeft al te veel schade opgelopen. Dus wij kunnen daar alleen maar nu verzachten van wat er gebeurt, maar verder niet. In Nederland heb je die keuzes niet. Die, die, die, je staat niet voor zo'n keuze. Je kunt iedereen goede zorg leveren. En ja, zorg kan altijd beter, maar het is hier gewoon goed georganiseerd. En um, ik ben Nederlander, ik leef in deze omgeving... dus ik vind wel dat je, je, reken, hè, dat je altijd uh, rekening moet houden met um, wat, uh, waar je leeft. Dus het, het, het is altijd relatief, maar wij hebben het gewoon hier goed op allerlei verschillende manieren. Ik word niet moedeloos. Want dat, dan, uh, dat zit niet in mijn karakter. En dan kom je er ook niet. Je moet altijd blijven kijken naar uh, de positieve ontwikkelingen in Afrika. En die, heb, die zie je. En echt, uh, weet je. Iedereen roept altijd van uh, er gebeurt niks en we zien niks. Uh, dat is niet waar. Als mensen goed kijken en het afbakenen. Uh, dan gebeurt er heel veel. Je kunt niet. Maar bedoel je precies. Ja. Met, met het afbakenen? Je moet. Uh, kijk, als je zegt. ik ga nu het wereldprobleem oplossen, dan ben je, uh, dan ben je niet realistisch bezig. Dus je moet gewoon uh, wat onze organisatie doet, je richten op een klein gebied. En daarin dingen willen bereiken. En dan datgene wat, je, wat jij gedaan hebt om echt resultaten te hebben, te zorgen dat je dat. Uh, door anderen ook op andere gebieden laten uitrollen uh, of uh, laten laat herhalen, waar je dan de schaalgrootte uh, mee krijgt om het probleem op te lossen. Als je denkt. Uh, ja, de, als je kijkt naar wat we bereikt hebben, bijvoorbeeld uh, met een heel mooi uh, lesprogramma op, scholen voor, uh, op lagere scholen voor kinderen. Uh, wij hebben het ziekteverzuim door uh, ziektes als diarree terug kunnen brengen van 67% naar uh, 4%. Alleen maar door een lesmodule te ontwikkelen over gezond water, uh, naar de wc, handen wassen, uh, goede schoenen aan, uh, niet uh, je, hoe zeg je, dat, uh, je hand voor je mond, uh, niezen in een zakdoek enzovoort. Hele basic dingen. Hele kleine dingetjes ook eigenlijk, die wellicht in de toekomst een groot effect gaan opleveren. Ja. We zijn al aan het einde gekomen, oh, dat geloof je, je gewoon nee. niet, hè? zo hard als dat gaat. Hm. Ik heb hier een doosje vol geluk uit uh, handgeschept papier, met kleine bloemblaadjes erin. Ik haal eventjes um, het pincet eruit en ik geef het aan je, Jacqueline Lampen, en dan mag jij op goed geluk daar een rolletje uit gaan halen. Daar staat een... Spreuk op. En dan ga ik even in de tussentijd afkondigen. Want we zijn inderdaad alweer geland. in de vroege zaterdagochtend van 9 juli. En ik was, zoals u hoorde, in dit laatste uur in gesprek met Amref Flying Doctors directeur Jacqueline Lampe. En vergeet niet even op de site te kijken van de Kenia Classic fietstocht. van Amref Flying Doctors, 360 kilometer door Kenia. om geld in te zamelen. Jacqueline Lampe was onze tweede cocktail shaker in nachtvluchten, zomercocktail. Volgende week zit hier voormalig politicus en schrijver. Jan Terlouw. Vragen en opmerkingen via onze site nachtvluchten.fm. Daar kunt u ook de verschillende uren opnieuw beluisteren. Hier was de techniek in handen van Bart Schultz, redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek. En uh, ja, het laatste woord is aan onze gast Jacqueline Lampen... met uh, haar geluk uit het doosje. Je hebt er een beetje een puin op van gemaakt. Uh, je had er eigenlijk drie <laughs> willen pakken, zie ik. Ja, ik ben buiten gewoon uh, gestructureerd in mijn hoofd... maar chaotisch in uh, de rest. <laughs> ik denk um, dat het een mooie combinatie is. Zoek het goede nog eens goed en het vindt jou. Dat vind ik prachtig. past ook ja, heel goed bij ja, jou. Ja. Ja, dus ik heb er een paar op van gemaakt, maar ik heb wel de goede eruit gehaald. Nee, deze vind ik heel mooi. Goed zo. Ja. Ik vind ook dat je even nog een goede vakantie voor jezelf moet opzoeken. Eén deze maanden. Weet je wat het ergste is? Ik ga op vakantie, maar ik ga mountainbiken om te trainen voor de Kenia Classic in uh, oktober. Ja, toch weer Goed. die passievolle ja. verantwoordelijkheid. <laughs> ja. Dankjewel Jacqueline Lampen voor het Dankjewel, gesprek. Dankjewel Noor.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 Beter horen, de hoorspecialist. Dit is Radio 1.